Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Na de explosies op de luchthaven van Zaventem komen er ook berichten uit Brussel van aanslagen op een aantal metrostations. Op sociale media zijn foto's te zien van gewonden die bij metrostation Maalbeek naar buiten komen. Volgens onbevestigde berichten zijn er op twee andere metrostations ook aanslagen gepleegd. Alle metrostations in Brussel zijn gesloten en worden ontruimd. Vanochtend rond 8 uur ontploften twee bommen op de luchthaven Saventum in Brussel. Daarbij viel zeker één dode, raakten tientallen mensen gewond. Belgische media gaan uit van 13 doden en 35 gewonden na een zelfmoordaanslag. De bommen zouden zijn ontploft in de grote vertrekhal bij de balie van American Airlines. De ravage is enorm, de luchthaven is ontruimd. Al het vliegverkeer ligt stil en het treinverkeer wordt omgeleid. De Belgische regering heeft naar aanleiding van de aanslagen... het dreigingsniveau naar vier verhoogd, het hoogste niveau. Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet aangepast... na de aanslagen in Brussel. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... Dick Schoof, zegt dat het niveau voorlopig onveranderd blijft. Wel, zegt de NCTV, dat de situatie van minuut tot minuut... in de gaten wordt gehouden. Ook zijn er extra patrouilles op de weg. Schoof komt later vandaag met een reactie op de gebeurtenissen in Brussel. Ander nieuws, afgewezen asielzoekers uit Oekraïne... krijgen minder geld mee als ze vertrekken... omdat er misbruik van werd gemaakt. Staatssecretaris Dijkhoff beperkt de vertrekpremie tot 200 euro... waarmee de asielzoekers een vliegticket... en vervangende reisdocumenten kunnen kopen. Vreemdelingen die Nederland moeten verlaten... kunnen tot 3.500 euro krijgen om terug te gaan naar hun vaderland.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 De wedstrijd Oranje-Zwart-Amsterdam, tussenstand momenteel 2-3... met nog 7 minuten te gaan. Amsterdam heeft 4 minuten met 10 man moeten stand houden... tegen de constante aanvallen van Oranje-Zwart. Maar ze zijn die tijd goed doorgekomen. Dus nog met ruim 7 minuten te gaan, 2-3 in het voordeel van Amsterdam.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 Oh, oh, oh, oh, ik weet niet goed. Oh.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 Versie van die uh, oude zingel van Benny Nijman uit uh, 1990 en ik weet niet hoe. Je de, de single van Gerson Main. Zo dadelijk het Formule 1-nieuws, mijn eerste is: is Are you with me? I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas, bij me blue lights. Listen to the Moriarty play.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 And are you with me? CFM.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 Thing, Cause your body's all rude, you took a cruise Turn to a hell right, Walk your girls through like Frankenstein's bride. Watch your next move out of this trap. Six foot under the on your back. I ain't the first to say this in the form of a rap But I take no slack and I can't hold back now. Yeah, let the music come.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 Goed, tot zover het hof. Het was een hockey. Oké, okay, nou dan gaan we het zo meteen inderdaad over uh, de omloop uh, van Zandvoort hebben. Met Cor draaien. We schakelen zo dadelijk naar je over hoor, Cor. Dus hou die dame nog even vast. Hou nog goed vast. Jawel, maar eerst deze. Hier is Ubi Forty en Red in the Kitchen. Smakelijk, dank Cor. Nee hoor. Cor, je staat in het centrum van Sanvoort. we hebben vandaag niet alleen de Runners World Circuit Run... maar ook de omloop van Zandvoort Ja, dat klopt Rob. We staan uh, inderdaad op, uh, op het Louis davids op het vlakboord davids carré En uh, daar is ook nog een uh, finish uh, gemaakt voor het wielrennen. Nou, naast me staat uh, de evenementenmanager van uh, Champion. Hè? Ja, Champion, inderdaad.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 Ook al krijg je nog zoveel kansen, gaat er altijd eentje mis. En omdat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het is. E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 They've made the passion.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 There was something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 Vijf minuten. Is Dit is de tijd zijn nog 5 minuten. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, het gedicht van de dag natuurlijk bij Sieren. En oh ja, ook nog een voetbalwedstrijd. Ja, <laughs> Die staat er ook. Ja, PSV tegen Ajax. Jorde, Adam Lamberts, en dat was de Coast Town. Zullen we nog eventjes uh, gaan uh, dansen? Mike Bosner is hier.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 I've been away.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 verslaggever kort draaien. Jazeker. Ja, wat zag je er ons plannen uit, hè? Nou, dat was ook geweldig. Waarschijnlijk die massage toch gehad op het circuit. Ja, was hij lekker, hoor. Ja, zeker wel, hè? Je hoorde verlangen trouwens, de single van Quincy. We gaan op naar het uh, eind alweer van dit programma. Ja, zo meteen zijn we nog heel even bij je terug, hoor. Een van die platen die we nog kunnen draaien is van Status Quo. Hier is In The Army Now.